Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuismedewerkers krijgen nu toch als eerste een prik. Het personeel op de spoedeisende hulp bij IC's en in ambulances... wordt zo snel mogelijk gevaccineerd tegen corona... Het kabinet wilde dat eerst niet, maar het is echt nodig, zegt minister De Jonge. Dat de medewerkers in de acute zorg ernstig onder druk staan. We weten dat als daar het ziekteverzuim toeneemt, dat het heel moeilijk zal zijn om die acute zorg ook goed overeind te houden. En dat betekent dat we ook voor hen willen zorgen dat zij bij die eerste groep mee kunnen in de vaccinatie. Het is nog even afwachten wanneer de eerste prikken zijn uitgedeeld. De ziekenhuizen zijn daar nu supersnel plannen voor aan het maken. De politie heeft afgelopen jaar ruim 116.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is een record. Het is bijna twee keer zoveel als in 2019. De grootste vangst was een partij met stevig knalvuurwerk net over de grens met Duitsland. Daar werd 50.000 kilo gevonden. De Amerikaanse kustwacht is gestopt met het zoeken naar een boot die al dagen wordt vermist voor de kust van Florida. Aan boord zouden zo'n 20 opvarenden zijn. Voor hun leven wordt gevreesd. De boot vertrok maandag uit een haven op de Bahama's en had een dag later in Florida moeten aankomen. En de grote illegale rave in Frankrijk is voorbij. En ook in Spanje wordt een eind gemaakt aan een nieuwjaarsfeest dat nog altijd aan de gang was. In een verlaten loods in de buurt van Barcelona. Rob iedereen die daar weg wilde, die werd ook meteen op de bond geslingerd, maar er waren nog altijd honderden mensen binnen. Nou, om 12 uur is begonnen met het ontruimen, ook van deze loods. Dat leidt niet tot grote ordeproblemen, zo lijkt dat mensen druipen langzaam af, maar iedereen krijgt wel een bon. Veel feestgangers hebben drugs gebruikt en dus was de politie bang voor geweld en wisten ze niet goed wat ze aan zouden treffen. Nou, dit. Toen de politie binnenkwam, er waren uh, zo'n 150 mensen in busjes aan het slapen om energie weer op te doen en 30 mensen waren nog heel. Actief aan het dansen. Ze wilde eigenlijk doorgaan tot maandagavond, maar dat is dus niet gelukt. Het weer, het is bijna overal droog, staat niet veel wind, langs de kust, kans op zon en het is een graadje of vier. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk richting de kust. Onder andere op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 10 minuten. En ook op de N513 Limmen richting Castricum bij Egmond 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. Zandvoort op zaterdag. Lekker meedoen. Wat een lekker beginnen nieuwe aflevering van zandvoort op zaterdag de zaterdagmiddag bij CFM. Een hele goedemiddag joh. De Lionel Ritchie en Dancing on the ceiling: Jawel, we zitten in 2021.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 and sleep with you material that my fool be when you're not here I can't breathe think I always knew my diamonds lead with you shake it off shake the fear of feeling lost always me that pays the cost I should never trust so easily you lied to me lie to me then left when my heart rounds your chest sleep with you.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 En ook bij deze plaat uit de jaren 80 Wat oh, is er al last van, hè, van de rumors. Je hoorde de, de single van de Time Social Show Club. Zandvoort op zaterdag live te bekijken trouwens via zfm live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10 En tot aan 5 uur vanmiddag presenteren wij het jaaroverzicht 2020 zo dadelijk maand maart. Maar eerst gaan we luisteren naar de hit van uh, Stromae. Oh, my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 Tu es si formidable. Oh, formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es si formidable. Et je veux vous vraager smaken de, de laatste oliebollen van het uh, jaar. <laughs> Een beetje taai. Een beetje taai, ja. Ze worden steeds taaier, natuurlijk, ja. Die dingen zijn niet lang houdbaar, maar ze moeten op, hè, vandaag. Maar uh, dat appel, is wel appel, maximaal appel... Uh, tot ja, vandaag. Ik heb uh, de appelbendjes dit jaar ont ontdekt. Ik bedoel, naast de oliebol een appelbendjeetje op zijn tijd is ook heerlijk. Verschrikkelijk lekker. Ja, maar heerlijk. wel suikerbommetje, toch? Ja, nee, niks van gemerkt. Nee? Nee, niks gemerkt. <laughs> nee. Oké, okay. de kerststrijd volgend jaar, die uh, past je nog steeds. Die <laughs> zeggen, ja, in de kast. <laughs> dat is nu volgend jaar. <laughs> Oké, okay, dit nou, jaar.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 Let's start.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 Still fun, still fun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 Lijkt misschien wel cool doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, ik neem je mee, ey, Ik neem je mee, ey, Ik neem je mee, Ik denk aan haar en zij denkt aan mij.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 Lijkt me maar goed doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, eh, er, Ik neem je mee, ey, er, er, Ik neem je mee. Ey, eh, ey. Ik neem je mee. eh, eh, Ze <z fills> denkt dat ik niet bezig ben. denk dat ik geen gevoelens heb for I've been in I Orleans my ding what uh -huh. say is Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als dus muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey. Blijf gewoon een lekker deuntje. De Dit de is van uh, Gespardou en ik, hey, hey, hey, ik neem je mee. Neem we me zijn bezig met het jaar over zich 2020. Maar we gaan nog, uh, ook het ook even hebben over uh, vandaag. Want well, vandaag hadden we een stroomstoring.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 Huishoudwinkel Blokker kondigde aan terug te keren in een nieuw winkelcentrum in de Haltestraat, het voormalige Jupiter Plaza. Veel Zandvoorters reageerden positief. In, in een pagina grote advertentie tot slot in de Zandvoortse krant sprak het college zijn waardering uit voor de wijze waarop de burgers en ondernemers van Zandvoort tot dan en uh, aan toe waren omgegaan met de crisis. Dankjewel jan dat was de maand april. Toen zaten we midden in de coronapandemie.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 Chance, I'll take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 En stuur jullie allemaal fijne dagen en een volgende keer.